Op een winteravond in Sint-Petersburg. Nu, dertig jaar geleden, in 1830. We waren allebei officier bij de bereden garde. Een mooi span. Stelt u zich eens voor, Anna, het was een kaafavond. Maar we gingen pas om vijf uur s morgens soeperen. Je hebt geen geluk gehad, Jotter. Ik heb nooit geluk. Vorige week heb je anders dan één stuk doorgewonnen. Vorige week, dat is al maanden geleden. Oh nee, herinner je je dat niet meer? Het was pas vorige week, niet maar wel. Mm. Ja, ja. Dat was niet vorige week, dat was maanden en maanden geleden. Ik heb nooit geluk. Ja, uh, hier, drink nog een glas champagne, alsjeblieft. <laughs> je kijkt alsof je van plan bent je een kogel door je kop te jagen. Dat doen nog heel wat spelers, dat ik de gegevens. <laughs> Haha, dan hoef jij dat in ieder geval niet bang voor te zijn, Herman. Ik begrijp niet hoe je dat klaarspeelt vanuit. Van heizen. Wat klaar